dat ik hier weer mag staan over het woord van de Heer mag spreken maar voordat ik daar aan begin wil ik een paar andere dingen met u bespreken het thema van vandaag gaat namelijk over alles wat u weten moet dat is het vervolg van de voorgaande weken ik vind het heel moeilijk om een thema te, te maken over, over de prediking maar dit is ook heel erg belangrijk, want als we niet weten hoe we dus moeten optreden wanneer er iets, wanneer er een probleem voorkomt, bij wijze van spreken dat u een brandje in de pan hebt en u het met water, dan vliegt misschien wel de hele keuken en daarna je hele huis in de brand, terwijl je eigenlijk met een dekseltje het probleem hebt opgelost. Allereerst het, al het wil ik namelijk uh, vertellen dat een jaar of 25 geleden de zaak waar ik werk nog niet bestond. En vandaag van de dag, 25 jaar later, zijn wij eigenlijk marktleiders. Iedereen praat daarover. Zo is het ook. ...tien jaar geleden de naam Immanuel in Ablasedam totaal niet bekend. En ik kan u dat, verzekeren dat er vandaag van de dag heel Nederland weet Immanuel Ablasedam te vinden. Helaas wordt er niet altijd mooie goede woorden over Immanuel Ablasedam gesproken. Maar dat is niet zo erg... En waarom niet zal ik u straks vertellen. Want in de tijd van Jezus op deze wereld. Was het precies hetzelfde. Het was niet anders. Er waren in die tijd ook problemen. Eén ding wil ik u ook nog vertellen. Wat u nog niet weet. Is wanneer. Iemand. Uit Australië of Nieuw-Zeeland, of uit Miami, of uit Amerika, of hij komt uit Israël en hij komt hier het woord van de Heer brengen en hij spreekt door deze microfoon en hij maakt een fout of hij vertelt een verhaal wat niet juist is, dan is er maar één persoon hier verantwoordelijk daarvoor. Dat is broeder Verdauw die daar zit. En niemand anders. Dit moet u dus echt weten. Maar als u niet weet, komt u hier in de problemen. Als er woorden gesproken worden door de microfoon toe, en die woorden zitten niet lekker in je maag. Weet u, sommige woorden worden in je maag gesplitst, je kan het niet verwerken. Maakt niet uit wie dat gesproken hebt, deze broeder Verdouw is daar verantwoordelijk voor, ten alle tijden. Als ik een fout maak vandaag en ik spreek niet de juiste woorden die ik hoor te spreken, dan is ook broeder Verdouw verantwoordelijk daarvoor en ik ben daar mede verantwoordelijk voor. Broeder Verdouw is eindverantwoordelijke in deze gemeente. Zo staat het namelijk statutair. Geschreven, zwart of wit. bekrachtigd door de notaris. Ik hoop dat het duidelijk is. Mocht er vragen zijn als er iemand is die echt verhalen vertelt wat niet helemaal juist is. U hoeft dus niet met die persoon te discussiëren. U kan gewoon naar uw voorgangen toe gaan. Hoe zit dit? Maar u hebt zeker wel de plicht om aan te nemen dat wat hij zegt dat het juist is. Ik bedoel, broeder verdam. Ook als hij een fout maakt, is hij er verantwoordelijk voor. Want is die, hij, dan is die met mij of met u allen klaar. Maar met onze vader is die dus nog lang niet klaar. Dus wij hoeven ons eigenlijk, eigenlijk geen zorgen te maken. Ik heb de gemeente eigenlijk een vraag. Geloven u dat de geest des heren in onze gemeente is vandaag? Ik hoor knikken en ik zie amens horen. Hoe weet u dat zo zeker? Hm? De belofte. Hij heeft gesproken. Hij zegt het. Waar twee of drie in mijn naam vergaderen, daar zal ik in het midden zijn. Ik vind het fijn als u dit... Want dit zijn dingen die heel belangrijk zijn. Dat is geen speelplaatsje. Het is het huis van God. Hier vertellen we de waarheid. Als sommige mensen vandaag van de dag andere woorden spreken. ja, dan moeten we eigenlijk verwachten. Maar dan moeten we wel weten, anders komen we in de problemen. Ik ben vanaf het begin in deze gemeente. En als je bij het begin, vanaf het begin er bent. Heb je alles meegemaakt? Echt alles. De leuke dingen en de minder leuke dingen. De eerste dingen die gebeurd zijn, was je goed van gestrokken. Maar al lerende, begrijp je dat. En ik zal je dit vertellen: dat er eigenlijk werelds gezien nooit rust zal zijn binnen deze gemeente. Nooit. Waarom? Omdat Yeshua is gekomen. En hij is het die scheiding brengt. Ik heb een ras echte jood horen spreken. Die Jezus, die Yeshua, die beleid ik niet, zegt hij. Want sinds dat hij gekomen is, heeft hij zoveel verwarring in onze gemeenschap gebracht. En weet u, deze man heeft gelijk. Het is waar wat hij gezegd heeft. Ik wil met u naar, naar, naar het woord toe, waar het staat... Johannes 10 vers 19 En er stond opnieuw een verdeeldheid onder de Joden om de woorden. En velen van hen zeiden, hij is bezeten. Dat heeft hij over Yeshua. En waanzinnig. Waarom luister Gij naar hem, naar Yeshua? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden voor een bezetene. Een boze geest kan toch geen ogen van een, blinde, een ogen van een blinde niet openen. Hier staat er namelijk geschreven. Er ontstond opnieuw verdeeldheid. Ik kan me herinneren. Dat wat ik gelezen heb. Dat er altijd verdeeldheid is. Wanneer Yeshua in het midden staat. Altijd. Het is altijd een discussie. Het is altijd nareheid. Hij brengt splitsing. Hij brengt verdeeldheid. Binnen de gemeente. In die tijd was het de, de synagoge. Binnen de synagoge is er altijd verdeeldheid wanneer Yeshua daar komt. Het begint altijd heel goed en daarna jagen ze hem weg. Ze willen hem zelf van de rots afduwen. Het is een illusie als u zegt van... Hier zal dus altijd vrede zijn, er zal altijd rust zijn, dat zal er nooit zijn. Want de shalom die hij ons geschonken heeft en beloofd heeft, is individueel. Het is niet aan iedereen gegeven. Iedereen kan het wel ontvangen, maar het is niet aan iedereen zomaar gegeven. Er wordt makkelijk gezegd van, oh, je moet Jezus aannemen in je leven. Dan komt het allemaal goed. Nou, het komt dus niet goed. Als je Jezus aannemt. Er komt eerder verwarring in je leven. Waarom ik dat zo goed weet? Omdat hij, omdat hij dat zelf zegt. Ik zal een steen des aanstoot leggen. Je kan erop opbouwen. Maar je gaat ook daardoor struikelen. Je mag zelf kiezen. Ik wil met u naar Lucas toe. Dat was gewoon eventjes een voorproefje, broeders en zusters. Ik kom straks weer even terug over die man die blind was geboren. En daar waren de mensen boos om geworden. De mensen waren overal boos om geworden. Er wordt een dode opgewekt en ze werden boos. Hij deed wonderen, ze werden boos. Want hij deed het op Sabbat. Mensen hebben problemen met hem. Wanneer u met de waarheid te maken hebt, dan krijgt hij gewoon problemen. Daar moet u zeker van zijn. Hij heeft echt niet beloofd dat u een rustig leven zal hebben, echt niet. Maar hij zegt wel dat hij je kracht zal geven en dat hij je rust zal geven, de Shalom. Lucas 4 Ik begin te lezen bij vers 14 En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea en de roep over hem over Yeshua ging uit door de gehele streek Iedereen praat over hem En Yeshua leerde in de synagogen en werd door allen geprezen en hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was en hij ging volgens zijn gewoonte op de Shabbat naar de synagoge en er stond, er stond op om hem voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen hij het boek geopend had vond hij de plaats waar geschreven is. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalf heeft om aan armen het evangelie te brengen. Even tot zover. De geest van de Heer is op Jezus gekomen. Hij is gezalf om de armen het evangelie te brengen. Het evangelie, de goede boodschap Vandaag hoor je het, het anders. Vandaag prediken we Jezus. Wij prediken niet het evangelie. Overal hoor ik dus Jezus. Nog niet zo lang geleden heb ik ook een hele dienst meegemaakt. Er wordt alleen maar Jezus Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus geprezen. En eigenlijk gaat het niet over de boodschap. Terwijl eigenlijk... Wat belangrijk is, is namelijk de boodschap die hij brengt. Yeshua, die predikt het koninkrijk van God. Onze vader heeft hem gestuurd naar deze wereld. Naar zijn volk. Om aan armen het evangelie te brengen. Wat doen we? We gaan naar ieder arme, waar alle arme mensen... Gaan we, het even, gaan we Jezus prediken. Maar dat staat hier niet. Er staat helemaal niet dat je aan armen het evangelie moet prediken. Hij bedoelt hier de armen van Geest. Hij kwam ook voor zijn volk. Hij kwam voor Israël. De armen van Geest onder hen. Twee weken geleden hebt u dus gehoord dat de armen van geest, dat betekent voor hen die geestelijk bankroet is. Die zwak zijn. Die bewust zijn dat ze geestelijk zwak zijn. Daar is hij voor gekomen. Voor deze mensen. En niet anders. Anders. Om de armen van geest die bewust zijn het evangelie te brengen. Het goede boodschap. Het koninkrijk van God. Vandaag van de dag hebben we heel veel van die programma's dat er mensen gaan immigreren naar het buitenland. Want ze zien het in Nederland niet meer zitten. Ik schrok ervan dat er iets van 80.000 Nederlanders plannen hebben om te immigreren. Gelukkig vertrekken ze niet allemaal... Want anders loopt het leeg hier. Maar als wij het moeilijk hebben... dan zijn we altijd geneigd naar de buren te kijken. Want daar is het gras altijd groener. Maar als wij mensen uitnodigen... om Jezus in Jezus te geloven... dan maken we een grote fout. We moeten ze roepen naar het Koninkrijk van God daar moeten we ze uitnodigen daar moeten ze heen gaan om in zijn koninkrijk te leven daar zijn ook wetten geschreven hoe je daar moet leven maar het is niet zomaar dat je Jezus aanneemt dat alles voor de wind gaat zo dacht ik ook in het begin want ik wil een beter leven hebben dat alles voor de wind gaat en Jezus zal er wel voor zorgen nee en ik ga die fout dus ook niet meer maken om de mensen te vertellen... ...als je Jezus aannemt in je leven dat het goed met je gaat. Want het gaat helemaal niet goed. Waarom dan nog? Omdat hij beloofd heeft het koninkrijk van God. Hij zei, ik zal je rust geven. Maar dat ontvang je alleen maar... ...wanneer we nederig van hart zijn. En dan zijn we dus niet van nature... Nog niet zo lang geleden, of uh, eigenlijk wel jaren geleden, toen zat, stond Janneke hiervoor en ze sprak een paar woorden en dat is bij mij altijd bijgebleven, dat wanneer Yeshua spreekt, dan krijg je niet een volkoren brood, maar je ontvangt een zaadje. Het is me altijd bijgebleven. Iedereen kan van mij spreken wat hij wil, maar er zijn altijd dingen die ik eruit haal. Dat moeten we met z'n allen ook doen: zulke dingen. Al die mooie dingen moet je dus nooit vergeten. Vandaag krijgt u ook een zaadje. Nooit een heel volkoren brood. Maar dat krijgt u niet: een zaadje. Want als Maria niet had het, het woord die gesproken heeft door de engel Gabriel, Er was dus nooit zwanger geworden. Nooit. Dus als u vandaag een zaadje ontvangt, zal u morgen of over een week of over een maand of over negen maanden zien, wat de resultaten ervan is. De geest des heren is op mij, daarom dat hij mij gezalf geeft om aan armen het evangelie te brengen en hij heeft mij gezonden, om aan de gevangenen loslating te verkondigen en blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid om, de, om te verkondigen het aangename jaar des heren. De armen van geest, daar is het evangelie voor, want anders kan je dus nooit verstaan wat hij zegt. De gevangenen loslating, wie zijn het dan? Komen al die mensen zomaar uit de gevangenis die losgelaten worden? Weet u dat er bij ons in ons midden nog mensen lijden aan iets waar ze 30, 40 jaar mee geconfronteerd waren geweest? Ik heb zelf ook 30 jaar met ellende gelopen in mijn leven. Ik was vrij, maar je was niet vrij. Je bent niet vrij. Die ellende, die blijf je gewoon bij je houden. Daar is hij voor gekomen. Het gaat, alleen geldt dat voor de mensen die arm van geest zijn. Die bewust van zijn, ik heb hulp nodig. Niet voor de mensen die het beter weten. Echt niet. Want... Hij, dat woord moet namelijk vallen op een welgevallen hart je hart moet rein zijn je moet het van ganse harten willen ontvangen anders gaat het gewoon voorbij dus voor die mensen die gevangen zitten in het verleden je hebt mensen die hebben in de oorlog gezeten in de Duitse bezetting of in het Jappakam die al 40, 50 jaar vrij zijn we zijn niet vrij ik ken een gezin die geregeerd wordt door een vader. Nou, alsof die de gestapo is. En die vader die is al zeker vijf of tien jaar dood. En eigenlijk is hij nog in dat huis. Er bestaat niets meer. Maar die mensen leven nog steeds onder dat juk. Dat heb je vandaag van de dag nog steeds. Daar is hij voor gekomen, voor deze mensen los te laten. En om blinden het gezicht te geven. Worden alle blinden ziende? Is hij daarvoor gekomen? Nee, daar is hij dus niet voor gekomen. Waar dan wel? Voor welke blinden dan? Dat zijn voor de mensen die bewust zijn dat ze blind zijn, geestelijk. Niet voor de mensen. Die het weten. Daar is hij niet voor gekomen. Daarom spreekt hij alsmaar. Zieke mensen hebben een dokter nodig. Gezonde mensen niet. Op deze manier zullen we Joshua beter leren kennen. Want anders dus zullen we misschien teleurgesteld raken ooit eens. Want we verwachten van hem gewoon dingen die Hij dus nooit beloofd heeft. Daar is hij voor gekomen. Om de verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des heren. Daarna sloot hij het boek en gaf het aan de diena terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, heden is het schriftwoord voor uw ogen vervuld. Vanaf dat moment, toen hij het boekje Isaiah 61 had gelezen, was dat in vervulling gegaan. En allen betuigen hun instemming met hem, met Yeshua, en verwonderden zich over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen, en ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen, gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot mij zeggen, genees heer, genees uzelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat zij te Kafanum geschied zijn, ook hier in uw vaderstad. Doch hij zeide voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Zij hebben hem gekend als een zoon van de Timmerman, maar ja, wat zal hij dan nou weten? Hij probeert daar iedereen gewoon wijs te maken. En iedereen ziet hem eigenlijk als een, als een groentje. Dus problemen in die plaats. Zo gaat het hier dus ook gebeuren. Daar moeten we dus echt niet van schrikken. Doch ik zeg u, naar waarheid... Er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël... Toen de hemel drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef... En een grote hongersnood was over het gehele land... En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Serepa bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele millaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel, de, wel naar Aman de Syrië. En allen in de synagogen werden met toren vervuld. Mensen werden woes, ze werden kwaad toen ze dit verhaal hoorden. Het is de waarheid. Toen zij dit hoorden, of toen zij dit hoorden. Zij stonden op en wierpen hem de stad uit en voerden hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steile te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Zoals het vroeger was. Zo is het nu ook. Er zal niets veranderen daarin. Maar de mensen, de nederigen van hart, mensen die beseffen dat ze in een geestelijke nood zijn. Mensen die beseffen dat ze geestelijk blind zijn. Ik kan niet zeggen je bent geestelijk blind. Je kan hooguit zelf zeggen ik heb een nood. Help mij. Voor die mensen. Daar is hij voor gestorven. Daarvoor heeft onze vader hem. Naar deze wereld gestuurd. Niet voor de armen. Niet voor de rijken. Niet voor de zieken. Niet voor de belaats. Voor geen van hen. Want er was een vrouw. Die kwam. Haar dochter is ziek. En Yeshua zegt het is niet goed om het brood aan de honden te geven. Daar is hij niet voor gekomen. Doch die vrouw werd wel geholpen. Maar begrijp me heel goed. Hij is gekomen voor wat er hier staat. En niet meer dan dat. De mensen die al weten, de mensen die gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Dat is wat hij zegt. Laten we verder gaan naar Johannes 9. De blindgeborene. Een voorbijgaande zag hij een man die dat zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden, Rabbi, wie heeft gezondig?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 ben ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond, en maakte slijk van het speeksel, en herlegde hen het slijk op de ogen. En hij zeide tot hem, tot de blinde, ga heen, was u in het padwater het hetgeen vertaald wordt door uitgezondenen? Hij dan ging heen, Wies zich en kwam ziende terug. Nou, dat is een Indiane verhaal. Met mijn verstand kan ik er hier niet bij. Dat iemand blind geboren is, nooit gezien, nooit ogen gekregen hebt, en dan komt er iemand die spuugt op de grond, en maakt slijk, en smeert hem in je ogen, en hij zegt: Ga je naar Siloam toe? En was je daar met dat water? En hij komt ziende terug. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Wat wil dat mij eigenlijk zeggen? Dat ik, als ik een blinde tegenkom, dat ik op de grond spuug en dat ik de mensen slijk in de ogen en dat ze allemaal ziende zullen worden. Dit is opgeschreven zodat we mogen leren. Hij zegt dus iets vandaag van de dag. Maar deze man die kwam dus terug. Ziende. Hij was blind geboren. Maar er zijn dus een paar dingen wat ik hier uit kan halen. Is dat deze man in ieder geval toelaat dat er slijk in zijn ogen gesmeerd wordt. Hoe vindt u dat? Dat iemand zomaar op de grond spuugt en hij smeert zomaar slijk op je ogen. Smeriger kan niet. En dan komt nog de tweede, maar nog veel moeilijker is. Ga je even naar Siloam toe en ga daar je ogen wassen. En weet je wat hij deed? Hij ging. Je kan niet alles verstaan wat er geschreven wordt. Maar als je het woord gaat lezen, lees dan op deze manier, klein beetje. Maar alsjeblieft, broeders en zusters, voor de armen van geest. Als zegt vader, ik heb een nood. Ik zie de dingen niet goed. Wil mij helpen. Omdat ik ziende mag worden. Sinds broeder Johan gesproken heb over die tekst, is het mij altijd bijgebleven. Want hij heeft me wakker gemaakt. En ik heb erkend dat ik blind geboren ben. Ik ben echt blind geboren. Ik kan goed lezen. Maar ik weet niet wat er staat. God moet het mij openbaren. En de stappen die deze blinde geboren heeft, is. Hij, hij luistert naar wat er gezegd wordt. Hij liet het toe. En hij ging naar Siloam toe. En hij was zijn ogen. En hij kwam terug. En toen kwamen de problemen. U kent het al. Ik ga het een stukje verder lezen. De buren dan, en zij, die hem vroeger als bedelaar geken hadden, zeiden, is hij niet die zat te bedelen? Sommigen zeiden, hij is het. Anderen zeiden, nee, maar hij lijkt op hem. Hij zeiden, ik ben het. Zij dan, zeiden tot hem, hoe zij dan, uw ogen geopend? Hij antwoordde, de mens die Jezus ge genoemd wordt, maakt de slijk streek het op mijn ogen en zeide tot mij, ga heen naar Siloam. Enfin, dit verhaal kent u wel. Mensen die ziende zijn, die is er niet meer zo zeker van. Deze man, die hebben ze neergepland voor de synagoge. Hij is daar altijd. Hij bedelt daar. De mensen gaan heen en weer en ze zien hem iedere keer. En nu hij kan zien, zijn ze dus eigenlijk niet meer zo zeker van is hij het nou of is hij het nou niet. Dus hij vraagt het aan hem, hij vraagt het uiteindelijk aan zijn ouders en dan weer terug naar hem toe. Afijn, ze kwamen er helemaal niet uit. Want ze geloven het gewoon niet. Ze kunnen het gewoon niet geloven wat er gebeurd is. Ook ik begreep dat niet. Iemand die blind geboren is en dan gewoon weer kan zien er moet een wonder gebeurd zijn het kan niet anders maar als we dat niet willen erkennen zeggen we dat zal wel iemand anders zijn dat kan nooit hij zijn onmogelijk want als ik zeg van ja dat hij dat, hij is het wel, hoe moet ik het dan verklaren en zij zeiden tot hem waar is hij hij zeide ik weet het niet zij brachten hem die vroeger blind geweest was naar de fariseeën dan moet u ergens anders voor staan. Nu was het Sabbat op die dag dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen ze hem, de fariseeën, hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hem, hij legde slijk op mijn ogen, wist mij en nu kan ik zien. Sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens komt niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan dat? Dat een zondig mens zulke tekenen doen. Die mensen waren compleet in verwarring. Ze snappen het helemaal niet meer. Dit is ook met je verstandelijke ogen niet te snappen. Dat kan je ook niet snappen. Wij zijn niet meer die mens die geschapen is naar het beeld van God. Dat zijn wij niet meer. We hebben gezondig, er zijn dingen uit de mens gegaan. Hij ademt dan nog wel, maar we zijn dingen kwijtgeraakt. Met onze ziende ogen kan ik alleen maar zien tot die muur... en ik kan dus niet meer zien wat erachter staat. Ik ben beperkt in het zien van de dingen, wat zo belangrijk is. Zo ook deze mensen. Zij hebben kennis van het woord van God... En eigenlijk weten ze niet echt waar ze mee bezig zijn. En zo zijn er ook velen vandaag van de dag die niet eigenlijk precies weten waar ze mee bezig zijn. En ik hoop dat het na vandaag wat duidelijker mag worden. En nogmaals, u krijgt niet een compleet brood, u krijgt een zaadje mee. Om te overdenken. En er was verdeeldheid onder hen en zij... Dan zeiden nog eens tot de blinden, wat zeg gij van hem, dat hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide, hij is een profeet. De joden dan geloofden niet van hem, dat hij blind geweest is en zien is geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die, die ziende was geworden. En zij vroegen hun en zeiden, is dit uw zoon, van wie gij zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dat nu zien? De mensen hebben echt totaal een probleem. Het verhaaltje gaat gewoon tot vervelens toe, gewoon op deze manier door. Waarom? Ze zijn verrast. Het is niet te geloven. Zijn ouders antwoordden en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat, wij, dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu zien kan, weten we niet. Wij weten niet en wie zijn ogen geopend heeft, wij weten niet. En wij weten het niet. Vraag het hem zelf. Hij, is zijn le hij heeft zijn leeftijd. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden. Want de Joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht beleiden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden verbannen. Dus de mensen worden monddood gemaakt. Ze zijn bang. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn leeftijd, vraagt hem zelf. Ze riepen dan ten tweede male de man die blind geweest was en zeiden tot hem, heeft God de Heer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik zeker, dat ik die blind was, zien kan. Zij dan zeiden tot hem, wat heeft hij dan gedaan? En ze breven maar vragen en vragen en vragen en vragen. Ze komen er gewoon niet uit. Zo zal het met ons ook vergaan. We kunnen het soms wel vragen en vragen en vragen en we zullen het gewoon niet snappen. Waarom? Omdat wij een hartnode hebben die nederig is. Zodat we een oor mogen hebben om te horen wat er gezegd wordt. Want anders zullen we dus niet zien. Want zien doe je niet alleen met je ogen, maar dat doe je ook met je oren. Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun... Ik heb u al gezegd, zei hij, en gij hebt niet naar gehoord. Waarom wil gij het opnieuw horen? Wil gij soms ook discipelen van hem worden? En zij scholden hem uit en zeiden, gij zijt een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God van Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we niet van waar hij komt. Deze man antwoordde en zeide tot hem hier, Hierin is toch iets verwonderlijk dat gij niet weet van waar hij komt, maar mijn ogen heeft hij geopend. Wij weten dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godsvruchtig en doet wat hij wil, die verhoort hij. Dat zeggen fariseeën. Is dat niet knap? Van eeuwigheid is niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeboren geopend heeft. Als deze niet van God was gekomen, hij had niets kunnen doen. Zij dan antwoordde en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en wil gij ons leren. En zij wierpen hem uit. Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Deze man is ziende geworden. En eigenlijk wordt hij niet erkend dat hij blind is geweest. En het verhaal gaat nog veel verder. Maar het probleem is namelijk: wie is hier nog blind? Wie is daar nog blind? Wie is hier nog doof? Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En hij zeide toen, toen hij hem aantrof: geloof jij in de zoon des mensen? Hij antwoordde en zeide. En wie is hij, Heere, dat ik hem mag geloven? Jezus zeide tot hem, Gij hebt hem niet slecht gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide, Ik geloof heren, En hij wierp zich voor Hem nederen. En Jezus zeide, Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen en wie zien, blind worden. Dit is eigenlijk zo mooi. Ik zie, die, ik zie dit gewoon vaak als een voorbeeld binnen onze gemeente. Iemand die blind geboren is. Jeshua maakt slijk. Hij ging wassen in Siloam. En hij kwam ziende terug. Waarom, zijn, waarom zien die joden dat niet? Zij zien het niet. Ze kunnen hem ook niet herkennen. Want als ze, als ze zeggen dat hij het wel is. Dan hebben ze een probleem dan moeten ze hem erkennen dat, het, dat hij de Messias is. Maar dat weten ze. Als ik op mijn werk een probleem heb, en die probleem zit bij de klanten, en ik kom daar en ik zeg van, ja inderdaad, ik zie een probleem. Dan heb ik een probleem. Want ik moet het probleem oplossen. En als ik, als ik zeg van, nou, dat ligt niet aan ons, dan kan ik gewoon weer weggaan. Maar als ik een probleem herken moet ik het oplossen. Oké, okay, ik zal het even makkelijk maken. Ik maak het even zwart-wit. Uh, vele mensen weten dat niet. Daarom spreek ik dat op deze manier uit. Maar wat zeggen ze? Gij geheel in zonden. Wat een kapsones. Wat een hoogmoed. Tegen die blinde zeggen die, die ziende is geworden... ...te zeggen dat zij geheel, hij geheel in zonde geboren is. Dat spreekt van hoogmoed. Deze mensen zullen het nooit zien. Maar het geldt ook voor mij en voor u. Deze hele boodschap geldt voor ons allemaal. Als wij niet nederig worden... ...als wij niet, niet een welgevallen hart hebben... ...dan zal ook niks in onze harten gaan groeien. En wij zullen dus ook nooit zien de zienden zijn de mensen want hier heeft iets op een gegeven moment een vloek uitgesproken vers 40 dit hoorde sommige uit de fariseeën die bij hem waren en ze zeiden tot hem zijn we soms ook blind? Jezus zeide tot hem indien gij blind waart zal gij geen zonde hebben maar nu, gij, nu zeg jij wij, wij zien daarom blijft u in zonde ik heb een een tekst, ik heb deze tekst uit een andere Bijbel gehaald, lieve mensen. Ik heb, vorige keer heb ik een Bijbel uit de wachttoren ge, ge, meegenomen. En nu neem ik een katholieke Bijbel. Maar die zit er heel mooi in. En als u dit gelezen hebt, gaat u begrijpen wat er eigenlijk staat. Yeshua is gekomen op deze wereld. En eigenlijk, de MBG die vertaalt dat namelijk met een. Met een oordeel. Hij spreekt hier: Ik ben met een oordeel, tot een oordeel gekomen. in deze wereld: dat wie ziende is, blind zullen worden. en die blinden zullen ziende. Maar de Wielerbrot-vertaling, die schrijft dat anders. En ook zo, wanneer u, zeg maar, Johannes 10 gaat lezen. dan kunt u beter beginnen bij vers, uh, Johannes 9, vers 39. Want ook de versen, dus de cijfertjes die erop staan, die is manipuleren. Dat hebben de mensen gemaakt om te makkelijk te maken. Het, het is niet, ik zie dat niet als moedwillig mensen op de verkeerd been te plaatsen. Nee, de mensen hebben dat als correspondentie en zoals ze het verstaan hebben, hebben ze dat gewoon geschreven. Maar de vertaling, die doet het namelijk anders. Dus als ik Johannes 9 vers 39 ga lezen, en dan moet hij ook verstaan, dat deze is geschreven van de herder tot zijn schapen. Daarop zegt Jezus: "Een duidelijke scheiding heb ik in deze wereld komen brengen. De nietzienden zullen zien en de zienden zullen blind worden." Enkele farizeeën in de buurt hadden dit gehoord en vroegen: "Zijn wij soms ook blind?" Jezus antwoorden. Was u maar blind, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u ziet. En daarom zit u vast in uw zonde. Het is even heel wat anders dan wat we in de, in de MBG of in de Statenvertaling lezen. Het heeft voor mij een hele andere betekenis. Het hele verhaal is mij duidelijker geworden wat het is. Maar hoe zit het dan met die ziende... En maar die blinden. De nietziende zijn die bewust zijn van de beperkheid van de puur menselijk inzicht. Als ik bewust ben dat ik gewoon bepaalde dingen niet ziet en ik doe alsof ik het ziet, dan heb ik een probleem. Want dan zal ik blind blijven, zegt hij. De zienden zijn zij die zelf verzekerd zijn op, op hun beperkte menselijke inzicht, vertrouwen in hun denken en hun zien. Dus als wij vertrouwen in ons menselijk vermogen, ons natuurlijke mens, voordat we geestelijk zijn geworden. Ja, dat is heel erg ingewikkeld, daarom zeg ik ook, dit zijn dingen die zijn bovennatuurlijk. De natuurlijke mens is beperkt. Wij kunnen het niet zomaar weten wat bovennatuurlijk is. Wij hebben daarbij de geest van God nodig. En dat ontvang je wanneer je een nederig hart hebt. Wij moeten nederig worden. Ooit heeft broeder Verdauw gezegd: Wij zijn het niet van nature. Wij zijn allemaal hoogmoedig. Vaak weten we allemaal beter. Niks mis mee. Vandaag van de dag heb ik een hele file van hoogleraren gezien. Een hele file. Ongelooflijk veel hoogleraars. We weten allemaal zoveel onze Onze kennis is zo vermeer. Maar dit is, dit is echt boven natuur. Met onze beperkte inzicht kunnen we gewoon heel veel dingen niet zien. Maar wanneer we nederig worden, dan zal hij je oog geven om te zien. hoe velen zijn hier blind geworden. Niet blind geworden, maar blind. Ik heb in die, in die acht jaar zoveel, mo zoveel mogen zien en ervaren. Mensen die dingen gewoon niet zien. En Broeder Verdauw met al zijn geduld. Die kneet slijk en die smeert hem op de ogen. En de mensen gaan weg, niet naar Siloam. Ze gaan ergens anders heen. Als u het woord niet aanneemt. Wat de engel van de Heer heeft gesproken, zal u altijd blind blijven. Eén ding hebben we wel bereikt: dat sowieso in de evangelische wereld, in Nederland, iedereen over Emmanuel spreekt. Dat hebben we wel bereikt. Ik zit niet in die, in die site of in die computerwereld, maar Emmanuel heeft echt wel een voet aan de grond. Al gluren ze met één oog zo... ze kijken allemaal naar die zaad. Geweldig. Goed of fout... dat maakt mij niet meer uit. Wat ik ga doen... en wat ik zal blijven doen... is de waarheid blijven spreken. Wanneer ik een fout maak... weet ik hoe ik van die fouten af kan komen. Wanneer ik gezondig heb... dan weet ik hoe ik van die zonde af kan komen. Maar lieve mensen... Als we het niet zien, laten we, laten we nederig worden. Laten we luisteren naar wat er gezegd wordt. Wees gewillig als deze blinde in dit verhaal, dat ik geprobeerd heb om het te vertalen. Wanneer de woorden van de Heer in uw ogen gesmeerd wordt, ga dan naar Siloam. Wat betekent Siloam voor ons? Doe dan wat er gezegd wordt. Als we dat nog niet verstaan, doe dan wat er gezegd wordt. En ik garandeer u één ding, u zal zien ziende terugkomen. Bedenk niet dat ik het allemaal zo goed weet, toen ik ermee begonnen ben. Ik weet niets, ik weet helemaal niets, ik heb het allemaal moeten ervaren. Ik heb het allemaal over me heen moeten laten komen. En ik prijs echt de Heer voor wat ik weet, voor wat ik zie en de dingen die ik niet zie, dat komt later wel. Ik weet dat hij vandaag hier is. Ik geloof dat niet meer, ik weet het. Want hij heeft het gezegd. Ik zal niet weigeren wat, wat, wat, wat mij gezegd wordt. Want dat is rebellie. Want hij zegt, ik ben de Heere, jouw God. Dat zegt hij. Dan gaan we dit niet anders doen... Nee, dan gaan we doen precies zoals hij dat zegt: Ga naar Siloam. Was je ogen daar met het water. Zijn wij bereid om dat te doen? Zijn wij bereid om onze ogen in Siloam te wassen? Zijn wij bereid om te doen wat hij, wat hij zegt? Zullen we niet eigenwijs staan? Eigenwijs zijn? Maar dan staan we boven hem. Maar zullen we niet met een nederig hart. Doen wat hij zegt en hem danken. U kunt bij voorbaat al danken dat u ziende wordt. En dan ga je de dingen begrijpen, ga je de dingen gewoon zien. En dan hoef je niet naar Guatemala enzovoort om, om mensen te redden. Er is hier nog zoveel werk in Nederland, echt zoveel werk. Ik heb programma's gezien dat, dat de mensen daar bij de dames van lichte zeden werken. Het is mooi, ik vind het allemaal mooi. Maar predik dat het koninkrijk van God in deze wereld. Dat is onze boodschap. En niet anders. Wij zijn geen liefdadigheidsinstelling. instelling. Verre van dat. Echt niet waar. Maar verwarring zal er altijd zijn. Ook binnen deze gemeente. Maar God, die beloof ons individueel... De shalom. Voor u en voor mij. Zijn die let wel. Ik heb de wereld overwonnen. Weet u. Dat is maar hou vast. Ik heb de wereld overwonnen. Je zal verdrukking krijgen in deze wereld. Maar ik heb de wereld overwonnen. Die andere dat verdrukking. Dat vergeet ik maar liever. Ik weet het. Dat, dat dat zal zijn. Maar ik heb de wereld overwonnen. Dus, ja dat, dan ga ik mee naar bed. Dan sta ik op. Morgen weer een nieuwe dag. Als het even niet goed gaat. Morgen weer een nieuwe dag. Dat wordt toch lachen iedere dag? Als je weet dat die bij je is. Wat is er dan nog zo moeilijk? Luisteren naar iemand die het beter weet. Wat is dan makkelijker? Of is het toch zo moeilijk? Dus wanneer iemand jou wat slijk in je ogen smeert... Doe dan wat er gezegd wordt. Amen.